28 april kun je met potlood in je agenda schrijven, want het lijkt er steeds meer op dat er dan wel versoepelingen komen. Het kabinet denkt over het afschaffen van de avondklok op die datum. En er zouden dan ook weer twee mensen op bezoek mogen komen in plaats van één. En het plan om de terrassen weer open te doen ligt op tafel, Zeg verslaggever Ewald Kiviet. Dat is nog wel met strenge voorwaarden. Uh, het zou gaan om maximaal twee personen uh, aan een tafeltje die dan ook uit hetzelfde huishouden komen, dus bij elkaar in huis wonen. Uh, en die terrassen gaan dan om zes uur weer dicht. Het kabinet wil nog wel van wat anderen horen hoe die erover denken. Zo is er vandaag nog een overleg met burgemeesters. Morgenavond is er weer een persconferentie. Politiebonden dreigen met acties rond het Koningsdagfeest in Breda zaterdag... waar 10.000 mensen welkom zijn. Daar is heel veel discussie over. Een petitie tegen het feest is bijna 350.000 keer ondertekend. De politiebonden zeggen dat agenten er klaar mee zijn. Ze zijn nog niet gevaccineerd en staan bij zo'n feest wel weer in de frontlinie. Het is onduidelijk hoe de acties eruit gaan zien. Er is niet alleen... Alleen kritiek op het feest in Breda, maar ook op een testfestival het weekend daarna op het terrein van de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. Een ziekenhuis in de buurt zegt dat het daar vol ligt met heel zieke mensen en dat ze het er echt niet meer bij kunnen hebben. En de proefvakantie naar Rodos zit erop. Rond deze tijd landen de 188 toeristen die daar afgelopen week als proef op vakantie waren. Ze mochten het resort op het Griekse eiland niet af. Toch hadden ze wel een lekker weekje. Ik denk uh, dat iedereen wel vakantie kan gebruiken uh, ondertussen. Ja, precies. En wij kunnen ook lekker hier in totaal een restaurantje pakken. En uh, even naar de bar gaan. Dus dat is ook echt heel fijn. Ja. Dus is het het waard? Het is Volgens het zeker wel, waard. Ja. Ja, het is wel ja. waard. Iedereen is ook negatief getest. Er staat ook alweer een volgende testvakantie op de planning over twee weken naar Gran Canaria. Er hebben zich meer dan 45.000 mensen voor aangemeld, terwijl er 180 plekken zijn. Het weer. In het zuiden kans op wat regen. De temperatuur ligt tussen de 10 en de 16 graden vanmiddag. Morgen regelmatig zon, maar in het noordoosten misschien een onweersbui. Het wordt dan maximaal 18 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. In onze regio vertraging op de N205 vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem. Bij Haarlem staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de N307 wordt langzaam gereden vanuit Lelystad naar Enkhuizen. Want er worden aan de weg gewerkt bij Enkhuizen-Noord. 2 kilometer file staat er met ruim 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ik heb geen koorts. Ik heb, uh, een beetje, ja, je voelt een beetje dat je daar een prik, prik hebt gehad. Maar nee, ik moet zeggen, ik voel me prima. En over tien, mag ik, tien weken mag ik voor het tweede. Nou, gelukkig maar. En uh, 24 ja. april mag je dan ook naar het 538-feest. Met ja. 10.000 andere mensen. Wat vind je daarvan? Nou, een eerlijk antwoord. Ja? Ik vind het verschrikkelijk. Ja, ik, ik ook. Ik, ik heb daar geen goed woord voor over. Ik ook niets. Als, als, als, als, ze, als ze nou, hoe noem je dat, ballen hebben, dan zeggen ze van, we, we doen het niet. Nee, de horeca moet uh, dicht blijven, dus die mogen ook helemaal niks uh, verkopen daar in Breda. Maar, in uh, 538 mag uh, 10.000 man uh, lekker uh, daar een uh, feestje laten vieren.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 lijn van zo'n dag dat alles net nog kan, maar niet meer hoeft en ik.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 It's beautiful, it's bittersweet, you're like a broken home to me I take a shot of memories, reason black I like an empty street I fill my days with the way you walk and fill my nights with broken dreams I make up lies inside my head like one day you'll come back to me Now I'm not holding on, not holding on, I'm just depressed I demand.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 Wat een leuke nieuwe single op deze van Maroon 5. Je hoort de beautiful mistakes. Het is tijd voor het uh, nieuws in het kort. Ja, er is alweer het een en ander gebeurd uh, afgelopen week, uh, Albert-Jan. Ja, ik heb alweer een, een beetje zitten schuiven met uh, de items. Maar goed, we hebben straks uh, uitgebreid aandacht voor een aantal andere uh, uh, items. Uh, laten we beginnen met uh, vrijdagavond. De brandweer is uh, uh, vrijdagavond, is gisteravond, uitgerukt... voor een brandmelding bij een pand in de Halterstraat.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 met verschillende nationaliteiten. Ondanks deze beperking zijn er toch topkunstenaars gecontracteerd... die allemaal internationaal hun sporen hebben verdiend. Het publiek kan, deelnemen, kan, kan de deelnemers aan het werk zien... van 3 tot en met 9 mei aanstaande tussen 9 uur morgens en 5 uur op de verschillende plekken in Zandvoort. Zondag 9 mei wordt de winnaar bekend gemaakt. En ze staan tot uh, augustus, geloof ik. Ja, dus...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 En de uh, wit vlek bij en uh, nog uh, vele andere bijen. Nou, meer informatie dus op uh, nationalebijentelling.nl. Ik zie je CC Penniston en finally...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 Nou, wij hebben eigenlijk in het voortraject uh, heel intensief samengewerkt dan met, met allerlei partijen op het strand. Ja. En, uh, zowel de, nou, de reddingsbrigade, KNRM, uh, ook, ook inwoners, maar ook eigenlijk vanuit uh, bijvoorbeeld uh, ja, watersportverenigingen. Uh, uh, mm -hmm. uh, de kajters hebben meegedacht.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 Ja, uh, dat, uh, dat betekent dus vanaf uh, ja, morgen eigenlijk, hè? 15 april uh, staat erop. Ja, staan er ja. Uh, um, dan uh, tot, tot 1 oktober geldt ja. Uh, ja, dan deze donering. Ja, even, even samengevat, het zijn er zes, hè, geloof ik. Zes, uh, ja, zes woord. Ja, als ik het ja. kaartje erbij pak, dan zie ik er zes uh, staan. Zeker, ja, ja klopt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 Yo sé que tú piensas en mí, tú dices ik weet dat je a mí no me denkt, Disculpame ik si weet dat je no fue mi intención ser así. Déjame que niet comenzar de nuevo. Tú ik weet dat je no va luego. Se mami tanto dale bien ven venir no lo pienses mami tanto dale bien ven venir bien ven ven aquí tú conmigo solo bien ven venir bien ven ven no lo pienses mami tanto dale bien ven venir ven, ven ven aquí tú conmigo dale eclache lachen as je dan wen come on come on piensa dat je dan Je vindt er wel, kan ik je boeien heb je windingsans Als ik niet probeer, dan maak ik minder kans. Never dat de pes af dat vergeef. Oh nee, oh nee, oh nee. Ik weet zeker dat je aan bent wel veel, maar ook een beetje bang bent. Misschien omdat je iets te veel nadent. Dan hey. op je zip maar niet.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 Platina. En we draaien lekker uh, veel uh, gauw oude muziek uh, vandaag. Wat dacht je van deze van de Shocking Blue?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 Was feeling right, people started dancing. they called me on my tune, join in, they said, not your... Then we can rock it down, and we'll be singing. Zonnige zaterdagmiddag hier in Zandvoort. Graag of op tien op dit moment. En dan uiteraard ook lekkere muziek zo op het geluid van Zandvoort. Je hoort cool de koe en de keng en let's go dancing. Voor het nieuws en weer van drie uur gaan we nog een keer de single van Thomas Akta, Paul de Munich. en Maan en Typhoon voor je draaien. Ik weet niet hoe lang niet gezien, maar wie heeft hier wat uit te leggen? Wat zal ik zeggen en wat zeg jij?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 En ik neem je mee. Zelfs als ik je niet zie, voelt het nog altijd met z'n twee. Ik hoef je niet uit.